waarin voortzetting van de samenwerking moet worden afgedwongen. In die motie staat dat een publiek bedrijf als Vitens... geen buitenlandse politiek kan bedrijven. Een vergelijkbare motie in Gelderland werd verworpen. Het weer. Vanavond en vannacht overal neerslag. landinwaarts kan dat natte sneeuw zijn. Het is 2 tot 0 graden vannacht. Morgen vooral in het zuiden wat regen en dan is het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uit de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Dat is de avond van de klassieker Ajax-Feyenoord. Ronald Koeman twitterde gisteren dat de winnaar grote kans maakt... de kvb beker te winnen. Nou, rond half elf zullen we het kunnen weten. Tenminste, als er niet wordt verlengd natuurlijk. Want het is notabene de beker. Een kwartiertje geleden is in Nijmegen de kwartfinale... tussen NEC en FC Utrecht al begonnen. In de competitie won Utrecht met 2-0. Maar Bar Stichler, dit is de beker. Dus het kan alle kanten op. En daarom is beker zo leuk. Het is een uh, achttiental minuten onderweg. Er staat er één op het scorebord. En dat is de rechtsback van NEC Vermeil. Afgelopen weekend scoorde hij tegen ADO ook. En tegen Utrecht deed hij het na acht minuten. NEC staat dus met 1-0 voor. Omdat Herings een foute sliding inzet in de poging een uitbraak van NEC te repareren. Maar eigenlijk voorkomen langs de bal maait NEC is dan ineens met drie man weg. Net als nu trouwens. dat er komt de 2-0 bijna aan als de bal via Jantje voorkomt. Maar nog net door Utrecht kan worden gered. Maar dat gebeurde in minuut acht dus niet. Rex kreeg de bal. Heel vernuftig paasje naar de rechterkant. en die was meegelopen. Schoof de bal zo onder ruiter door. Utrecht heeft één kans gehad om een goal te maken. De ridder na drie minuten al schoot naast. Maar voor het overige staat NEC niet alleen op voorsprong. Maar voert het ook de boventoon in deze wedstrijd. Want de NEC is beter. Ja en dan uh, om uh, kwart voor zeven. Uh, om te spreken over dat het alle kanten op kan. Is Zwolle begonnen tegen de amateurs van JVC Kuik. Frank Wilaert. Ja, en de, het mooie aan Beker is ook dat je dan kunt dromen als amateurclub van een heel mooi resultaat. Kwartfinale is leuk, maar de halve finale is natuurlijk nog mooier. En dus kwam JVC Kuik massaal, of Kuik in ieder geval massaal naar Zwolle, om te hopen op iets fraais. Maar de, die hoop was binnen 20 minuten al weg. Vier spellervattingen leverden uiteindelijk drie goals op in de eerste helft van Hintem, van de Werf. En Thomas waren de mensen die scoorden. En Zwolle was heel veel sterker dan JVC Kuik in de eerste helft In de tweede helft, gelooft Zwolle. JWC een beetje. JVC Kuik krijgt af en toe de ballen. Dan mogen ze laten zien wat ze ervan kunnen. Dat levert dan wat kans op. Via Van Veen en Prent, die we nog kennen, van NEC uit een grijs verleden. Maar Magma de nieuwkomer, een van de twee nieuwkomers inmiddels in de ploeg bij uh, Pek Zwolle, heeft de stand inmiddels na een uur voetballen op 4-0 gebracht voor Pek. En Pek weet het al een tijdje. Zij gaan sowieso naar de halve finale. Ten koste van JVC Kuik maken ze nu 5-0. Het kan, het gebeurt niet. De bal gaat voorlangs. Zometeen gaan we ook praten met Jan Roels. Dan horen we hoe de kwartfinales van de Australian Open zijn verlopen. En ook daar kunnen we uit gaan kijken naar een klassieker. Want die derde kwartfinale, Ajax-Fijenoord. De aftrap is om kwart voor negen. En we zullen dat duel integraal gaan uitzenden. met Meteen verslaggevers ter plekke rond van de Geer en Andy Houtkamp. We hebben contact met de arena met Andy Houtkamp. Als ik het goed heb begrepen. Goedenavond, Andy. Dag Robert. Um, ja, de opstellingen, daar zijn we erg benieuwd naar. Er gingen al wat verhalen rond de opstelling van Ajax. Dat er wel eens ja. wat zou in kunnen worden aangepast. Is dat ook gebeurd? Ja, absoluut. Ja, dat het Vermeer in plaats van Sillissen kiept. Dat is bekend. Dat uh, gebeurt uh, in de beker sowieso. Dat de tweede keeper in de beker uh, mag kiepen. En dan hebben we wat andere veranderingen. Een paar opvallende. Duarte speelt in plaats van Serrero op het middenveld. Uh, Stefano Denswil speelt in plaats van anders centraal achterin. En Bojan Kierkic. Hij speelt in de spits in plaats van Sigtorsson. En ik denk dat dat met name tactisch gezien is. Om de uh, wat lange verdediger, uh, in dit geval Mathijsen en uh, Van Beek. Want Van Beek is de andere... Uh, nou ja, ik mag... Hoeft niet te zeggen verrassing, want de vrij is ge, uh, uh, uh, geschorst. Dus die kan sowieso niet meedoen. Dus Sven van Beek is zijn vervanger. Maar die kleine, snelle uh, uh, Kierkic, Bojan Kierkic, moet dus in de spits het gaan opnemen. Tegen Van Beek en tegen... Uh, Matthijssen. en dat is dus uh, bij Feyenoord. De enige verandering ten opzichte van het uh, team wat er normaal staat. Dus met Mulder, met Janmaat. Matthijssen, Marties Indy uh, van Beek dus Centraal achterin. Met Klaasje op het middenveld, met lex Immers en met Vilena en met uh, Schaken. Boetius aan de buitenkant ervoor in. En natuurlijk Graziano Pelle in de spits. En dan Ajax, uh, terwijl nu de keepers van Feyenoord het veld opkomen. Ja, het is natuurlijk doodzonde dat hier maar uh, laten we zeggen één soort publiek zit, namelijk de Ajax Vestiving. Uh, die hebben heel veel herrie gemaakt buiten. Heel veel uh, vuurwerk en bommen zijn er uh, afgegaan. Voor zover ik heb begrepen is er niets uh, misgegaan. Maar op dit moment komen dus de keepers. De keeper Erwin Mulder en de reservekeeper van uh, Feyenoord Kostas Lamprou, het veld op. En die uh, krijgen een aardig fluitconcert van het Ajax publiek. Dat dus kijkt naar uh, Kenneth Vermeer. Uh, die staat op doel Ricardo van achterin. Samen met Veldman, met Denswil en met Boilersen En dan een middenveld met Blind, met Klaassen... En met uh, Duarte. En dan voorin aan de rechterkant Schöne. Uh, de spits is dus zoals gezegd uh, Kierkic. En aan de linkerkant Victor Fischer. Ja, er was veel gedoe hè, vooraf. Dat men uh, bang was dat de Feyenoord fans toch richting de arena zouden komen. Uh, verschepte veiligheidsmaatregelen. Merk je daar iets van? Uh, nee, helemaal niet. Ik uh, was hier afgelopen zondag ook bij ajax PSV. Uh, eigenlijk precies hetzelfde. Je rijdt naar de uh, parkeergarage, je zet je auto weg, wat ik zeg. Heel veel uh, bommen en vuurwerk buiten. Uh, dat wel. Maar voor de rest, nee, als ik hier nu ook binnenkijk... ja, lekker muziekje en uh, er wordt uh, nog even naar elkaar gekeken. Men zoekt de plaatsen op. Het is natuurlijk nog uh, 35 minuten voordat de wedstrijd gaat beginnen... onder leiding van Kevin Blom straks. Maar uh, nee, het is uh, wat dat betreft rustig. En er zullen vast wel wat Feyenoord-fans zijn. Ik ken er in ieder geval eentje die hier uh, aanwezig is. En voor de rest zal uh, het hopelijk gewoon een lekker voetbalavondje worden. Maar het mooiste had natuurlijk geweest... als hier een paar duizend uh, Feyenoord-fans ook aanwezig waren. Ja. Hadden die een Feyenoord-schaaltje op? Die ene fan? Nee, ja hoor. Uh, toch nee. Niet. Nee. Nee. nee, nee, nee. Goed. Uh, dankjewel Andy. Zometeen kwart voor negen. Dan uh, komen we weer uh, bij jou uit. Vanzelfsprekend samen met Ronald van der Geer gaan we die wedstrijd integraal volgen. Bar Stigler, kijk nog steeds naar NEC FC Utrecht. Kan Utrecht wat terug doen? Nee, het tegendeel. Het is uh, tot twee keer toe bijna 2-0 geweest. Maar tot twee keer toe wordt Utrecht gered. Door een vlag die omhoog gaat omdat er bij NEC één buitenspel staat. Dat gebeurde zo even na nou, een kopbal op de lat die terugstuit het voor de voeten van Jansje. Die tikte van anderhalve meter nog naast ook. Of ik zeg anderhalve meter, ik denk dat hij 30 centimeter van het doel staat. Maar hij stond nog dus buitenspel en even daarvoor denkt NEC een strafschop te krijgen als er eentje ondersteboven wordt getrokken. Maar ook daar was de vlag al omhoog gegaan voor buitenspel. Terecht bleek uit de herhaling, dus daar ligt het niet aan. Maar ze hebben het in ieder geval duidelijk moeilijk. De heren van FC Utrecht in Nijmegen. 24 minuten onderweg. We gaan even kijken in Zwolle. Waar ik vrees dat de schade, ja, als ik het zo hoor zeker, groter wordt voor Kuikvrak. Uh, nee, helemaal niet. Want de meeste fans komen uit Kuik. Zo ongeveer in deze hoek van uh, het stadion. En die juichen. Een vrije trap voor Kuik. Dat had eigenlijk een penalty moeten zijn. Maar zoals Kevin van Veen die, die vrije trap neemt. Is het eigenlijk ook een soort van penalty. Hard, strak om de muur heen in de kruising. Schitterend gedaan door de jonge spits van JVC Kuik... die hier even zijn visitekaartje afgeeft. Hij is niet pijlsnel, dat hebben we ook al kunnen zien in deze wedstrijd. Maar wat kan hij ongelooflijk hard schieten van uh, 16 meter... en een heel klein beetje afstand van de goal van Peck Zwolle. Een heerlijke vrije trap. Nou, dan hebben al die 2000 toeschouwers die mee zijn gekomen uit Kuik... letterlijk iets te juichen gehad. Want ze hebben een doelpunt kunnen vieren van hun club. Van dichtbij kunnen zien. En uh, Kevin van, van Veen... Heeft heeft het willen weten. Ook 4-1 staat het voor Zwolle. Dat nog wel. Kuik maakt geen schijn van kans voor de volgende ronde. We hebben nog 20 minuten te spelen. Maar deze vrije trap zat er in ieder geval lekker in. We gaan weer terug naar Nijmegen, Bas. Waar Utrecht vooral slordig is. Dat valt op in het eerste stuk van deze wedstrijd. Het eerste kwart dat er nu op zit. Fluiten nu van het thuispubliek. Omdat een overtreding van Ayoub weliswaar wordt bestraft met een vrije schop voor NEC. Maar niet met een kaart voor de middenvelder van Utrecht. Dat vond men wel. Dat die van toepassing zou zijn geweest. Maar scheidsrechter van Sigem oordeelde anders. NEC moet het doen met een vrij schop waarvan Eiders zich voor heeft gemeld. Die bal ligt zeg maar, nou ja, op de middenlijn. Gaat dan in de richting van Higden. Die wordt afgetroefd in de lucht door Marquiet. Kort de bal voor de voeten van Serota. Want over opstellingen hebben we het eigenlijk helemaal nu, nog niet gehad. Maar Serota heeft een basisplaats gekregen aan de rechterkant. Laten we zeggen op het middenveld bij Utrecht. Je mag ook zeggen voorin. Hij vervangt in ieder geval Duplan. Die met zijn kapotte knieschijf een poosje niet zal kunnen spelen. En omdat Utrecht nog wel wat meer problemen heeft. Want ook Orr, achter wie een vraagteken stond... Dat bleek ook niet te gaan. Aan de linkerkant staat bij Utrecht papot. En omdat in het centrum, of in de achterhoede moet ik zeggen, bulthuis niet beschikbaar was, speelt Van der Marel nu linksback. En is de rijk, omdat Marquiet rechtsbek staat, weer eens een plekje gegund in het basiselftal. En heeft fouters dus zo moeten schuiven. Dat hij vermoedelijk met zijn handen in het haar heeft gezeten. Haha, ha, ha, flauw grapje. Maar ook wel van tevoren tegen me zei. Ja, het wordt gek genoeg ook weer makkelijker. Want meer namen heb ik niet. Dus hier zal ik het mee moeten doen. Er zit een jongen uit de A1, Kerk bijvoorbeeld, op de bank. Dat is een buitenspeler. Misschien gaan we die nog zien. Dat hoort ook wel een beetje bij bekervoetbal. Maar dat komt Utrecht allemaal niet goed uit. Balbezit nu wel voor Utrecht. Dat is 1-0 achterstaat in Nijmegen en 26 minuten ruim. Aan de linkerkant van de Maren heeft de bal van Herings gekregen. Speelt hem nu onder druk van Hemlein terug naar uh, Herings. Die maakt wat meters. Komt om Higden heen met een eigenlijk simpele sleepbeweging. Daar wordt de diepte gezocht bij Papot. Daar zit de doelpunten te maken makkelijk tussen Vermeil. En neemt NEC over, maar is dat wel heel kortstondig. Want de bal die van de voeten springt van Vermeil... komt weer terecht bij Utrecht. Toornstra opent, is op zoek naar zijn partner in crime... als je dat zo mag zeggen, de Ridder. Maar de twee hebben elkaar nog niet zo gevonden. Zoals we dat eerder in dit seizoen wel hebben gezien. En zo neemt NEC via de doelman Johnson weer over. Is het opbouwen nu moeilijk omdat Utrecht nu de drukte wel even volop zit. Krijgt Jansje de bal aan de linkerkant. Staat rechts heel slim om een tackle van Herings heen. Die heeft uh, toch wel behoorlijk de weg kwijt in de openingsfase. Komt er een kans voor NEC. Een schuiver vanaf de rechterkant van Hemlijn. Het was niet zozeer een schot op doel. De bal rolt daar uiteindelijk denk ik een metertje langs wat was meer bedoeld als een voorzet die net ietsje te scherp bleek voor nou ja, de drie van NEC die daar opdoken. Want naast Hicken waren ook Jansje en Rex niet heel ver weg. En zo zag het er wel dreigend uit. En is dat eigenlijk het zoveelste moment van dreiging in de buurt van dat doel van Robin Ruiter. Die het een stuk drukker heeft en in ieder geval veel meer van dichtbij heeft gezien is een collega Kalle Jonsson aan de andere kant. Want die heeft dus, zoals ik zei, na drie minuten een keer... een schot van de ridder voorlangs zien zijden. Maar daarmee is de kous eigenlijk ook wel af. 28 minuten, NEC leidt. En dat is niet onterecht met 1-0 tegen Utrecht. Peks Zwolle, JVC Kuik, 4-1. Drie doelpunten in de eerste 20 minuten. Frank Wieland, heb je daar een verklaring voor? Nou, JVC Kuik was niet erg scherp bij die spellervattingen. Ik zei, het waren er vier. De, en vier spellervattingen waar drie goals vielen. Die eerste, daar stond JVC Kuik een beetje naïef te verdedigen. Tot op de doellijn ongeveer bij een tegenstander. Ja, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Daar zou zomaar iemand buiten spel kunnen staan. In die vrije trap, daar verkeek de doelman zich nogal op. Joris van Gerwe, En dus was het na drie minuten eigenlijk al wel zo'n beetje bekeken. De 2-0 was ook een vrije trap. Die kwam tegen de rug van Frank Schaap. En via die. Die rug van Frank Schaap kwam daar uiteindelijk van de werf in balbezit. De centrale verdediger die vandaag Latsman vervangt. En die kon de bal zo in het lege doel schuiven. Want iedereen van Kuik was richting de eerste paal vertrokken. Behalve dan van de werf die de bal dus zo in de verre hoeken kon schuiven op zijn dooie gemakje met binnenkant voet. En daarna kwam er een, een vrije trap. Daar kwam een hoekschop uit. En die hoekschop werd vanaf de achterlijn zo'n beetje voorbij de tweede paal door Thomas geprobeerd voor te krijgen. Die tikte de bal tegen de schouder van doelman Joris van Gerwe aan. En via die schouder ging die bal over de doellijn Knullige doelpunten in die eerste 20 minuten. Maar Zwolle was in die periode ook heel veel beter. Kreeg ook kansen om uh, die score nog verder uit te breiden. Maar uh, daarna was de wedstrijd natuurlijk gewoon al totaal uh, gespeeld. Het Tot geloof bij JVC Kuik was uh, volledig verdwenen om er nog iets van te maken. Maar het was wel ongelukkig. De mooiste goal, daar kunnen ze in ieder geval wel weer mee naar huis... In deze, na deze wedstrijd. De mooiste goal kwam met afstand op naam van Kevin van Veen. Die hebben we zojuist meegekregen. Die goal, die vrije trap. Stijf in de kruising in de goal van Diederik Boer. Zwolle is nog altijd beter. Tikt de bal rustig rond. En wij proberen af en toe eens te kijken of Magmadouf... een leuke aanwinst is, net als Garagounis. Maar in dit rondticket tegen dit JVC-kuik... kun je dat niet echt onderscheiden. Zwolle doet het op het gemakje... Want die moeten natuurlijk komend weekend weer tegen Nak. en daar op bezoek nog een kwartier te spelen. En uh, Zwolle staat dus uh, rustig en uh, op het gemakkie voor met 4-1 tegen JVC Kuip. I'm Alexander Must Be an Angel. Het is tien voor half negen, een kwart voor negen dus Ajax Feyenoord. Maar er zijn nog twee andere wedstrijden bezig: Zoals Zwolle tegen Kuik. Ik hoor ze juichen in Spakenburg, snap je <laughs> ja, euh, euh, nee. Ja, inderdaad. Ik snap het nu. We moeten er heel even over nadenken. Maar Hij inderdaad, uh, zij blijven voorlopig de laatste die een halve finale hebben bereikt. Als uh, echte amateurclub. Want uh, dat gaat uh, Kuik niet meer overkomen. Maar dat nou juichen ze al een tijdje hoor, trouwens, in Spakenburg. Want uh, dat hebben ze daar ook al een tijdje door. Dat dat JVC Kuik niet meer gaat gebeuren. We, zijn, we moeten nog 10 minuten officiële speeltijd. En schrijf even de naam Denis Magmadoef op. Want uh, dat is een nieuwkomer bij uh, Peck Zwolle. Die komt van de amateurs van Excelsior 31. Dat is ook een topklasser op zondag. En dus kent hij bijvoorbeeld JVC Kuik. JVC Kuik kent ook hem. Hij komt op 20 meter van de goal in balbezit. Hij kijkt even waar Joris van Gerwen staat in de goal. En schuift de bal dan van die grote afstand... met de binnenkant van zijn rechtervoet, deze Macedoniër... Uh zo vlak langs de paal voorbij van Gerwe voor 5-1. En Pek Zwolle, uh, staat dus nog dikker voor dan ze al deden. Maar Denis Magmadov is met recht een aanwindje. En die komt zomaar uit de amateurs hier uh, redelijk uit de buurt bij Pek Zwolle voetballen. Daar gaan we de komende seizoen zelf nog wel het nodige van horen. 5-1 dus voor Pek Zwolle tegen JVC Kuip. Beslist is het nog lang niet uh, bij NEC tegen Utrecht, Bas. Nee, zeker niet. Het is 1-0, 35 minuten. NEC, dat zie je wel, heeft toch een soort hernieuwd vertrouwen... naar de goede resultaten in de competitie van de afgelopen weken. De laatste drie thuiswedstrijden gewonnen. Dat helpt nogal. Utrecht zit juist helemaal niet zo lekker in zijn vel. Want uh, heeft het weliswaar tegen moeilijke tegenstanders PSV. Feyenoord had toch ook tegen Go Ahead. Lastig gehad en geen punten gehaald. En kan wel weer een succesje gebruiken. Voorlopig was het eerder 2-0 dan 1-1. Een paar minuten geleden goede aanval van NEC over de rechterkant. Voorzet kwam van Hemlijn. Die de bal eigenlijk niet zozeer in de doelmond legde vanaf de rechterkant. Maar er net iets achter. Daar rekenen blijkbaar niet al te veel mensen op. Maar wel Stefaniek. Want die stond precies op de goede plek. Maar die schoot hem een half meter naast het doel van Ruiter. Die denk ik als hij de bal goed zou hebben geraakt. Werkelijk geen schijn van kans meer zou hebben gehad. En zo heb ik al een aantal keren het gevoel gehad dat het aan die kant, de, nou ja, niet alleen het gevoel, dat is ook wel met bewijs ondersteund, uh, een stuk dreigender, gevaarlijker is geweest dan aan de overzijde. Utrecht heeft natuurlijk ook zijn uitbraken wel gehad, maar waarbij steeds, dat is akelig trainersjargon, de laatste paas. Het is verschrikkelijk om te zeggen, maar ik heb het nu toch een keer gedaan, de laatste paas niet goed is. He, dan oogt het allemaal wel dreigend, maar op het moment dat de spits de diepte in loopt en daar gaat de bal naartoe, dan staat er net een NEC-been tussen. en loopt het allemaal net niet goed af. De ridder natuurlijk altijd degene die dan de diepte in gaat, terwijl nu Diemers wordt opgejaagd. Volgens ingewijden bij Utrecht de Pirlo van Utrecht. Uh, misschien dat ze allemaal even goed piano kunnen spelen. Dat zou kunnen. Ik heb het voorlopig nog niet gezien. Maar wie weet. zit nu voor Utrecht via de linkerkant. Waar Herings een bal naar voren trapt. En dan moet de ridder eigenlijk een luchtduel aan met Heids. Dat ligt hem niet zo. Heids wint. De bal via Herings weer de andere kant op getrapt. Dan blijft hij in de middencirkel een beetje hangen. Is Koolwijk wat in paniek. Trapt hij de bal meer omhoog dan naar voren. En komt er van NEC, Omdat eigenlijk men daar ook niet meer precies weet wie er nu aan de bal is. Een trap van Vermeil die dan weer in niemand's land. Op de kop van het strafgebied van Utrecht beland. Zo is de lijn er eigenlijk aan beide kanten wel even uit. In de slotfase van de eerste helft nog negen minuten te gaan. NEC 1, Utrecht 0. Doelpunt van Vermeijl na acht minuten. Nadat er bij Utrecht eigenlijk in een aantal linies het een en ander niet goed ging. Papot de bal dom verspeelde. Herings dat niet kon herstellen met de sliding en eigenlijk ook de mist in ging. En dat leverde een uh, goede kans en dus een goal op van de rechtsback van NEC. Utrecht valt aan via Van der Marel, aan de linkerkant dus. Daar staat hij nu. Die moet een bal in de richting van het doel gaan brengen. Dat doet hij nu naar Toornsta. Die geeft hem aardig mee trouwens nu aan de ridder. Maar daar is dan als een haasje Jonsson zijn doel uitgekomen. En uh, zijn doelgebied bovendien om de bal vervolgens van de schoenen te plukken van de ridder. Dit zijn eigenlijk van die momenten waar ik het zo even over had. Twee, drie keer gezien dat de ridder er wel net continu in de buurt zit, maar net niet goed genoeg om er echt bij te komen. En zo zijn het eigenlijk geen kansen. Aan de linkerkant, balbezit voor NSC. Conboy kiest even voor Heights, een van zijn twee centrale verdedigers. En dat betekent voor de rust. Acht minuten nog gaan in de eerste helft. NSC is gevaarlijker. En NSC scoorde tegen Utrecht 1-0. Goed, er zijn drie kwartfinales dus vanavond. Bek Zwolle, JVC kijken tussenstand daar. Vlak 5-1. En het NSC FC Utrecht, dat hoort nu van Bas...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 Yeah en Wake Me Up. Twee mensen lopen zich warm hier in de studio. Freddy van Tijden voor het nieuws zometeen en Jan Roels voor de klassieker. Maar het is een andere klassieker dan u denkt. Eerst even kijken bij uh, Bas Tichler bij NEC FC Utrecht. Het is nog 1-0 dankzij Robin Ruiter. Want die heeft echt eigenhandig... dat doet hij overigens nu weer met een wat relatief eenvoudige vangbal. Eigenhandig voorkomen dat het 2-0 werd voor NEC... Een uh, hoekschop voor de ploeg uit Nijmegen. Komt bij Heids bij de tweede paal. Die kocht de bal eigenlijk in de doelmond. Iets te ver. Wordt opnieuw teruggebracht in de doelmond. Daar staat Conboy. Nou begrijp ik wel dat die bek is van beroep. En niet meteen spits. Maar die kan hem vanaf anderhalve meter binnen schieten. Schiet met een wat wilde omhaal. Een soort halve volley tegen het lichaam van Robin Reuter op. Die... Uh... De bal stuit het volgens weg. Hij kan hem nog met een been weer controleren. Kombooi. En speelt hem dan zo ver omhoog dat hij ook nog kan koppen. En vanaf anderhalve meter kan hij ook nog een keer koppen. Maar weer zit er een hand van Ruiter tussen. Het is bijna miraculeus hoe de keeper van Utrecht hier zijn ploeg vlak voor rust in de race houdt. Nou ja, in de race ben je ook nog wel eens 2-0 zou staan halverwege. Maar toch dan komen de problemen wel wat nadrukkelijker op je af. Maar hij doet het echt eigenhandig. Utrecht is uh, nog niet in staat gebleken in dit eerste bedrijf om serieus van zich te laten zien. Dan heeft dus vooral de keeper nodig. En een beetje geluk, want dat zat er toch echt ook wel bij. Zo is het nog 1-0. de enige die scoorde. In deze wedstrijd tussen de ploeg die vijf keer de bekerfinale speelde. Utrecht en hem drie keer won. En de ploeg die hem vier keer speelde. En alle vier keer verloor. Dus NEC is er wat dat betreft wel weer eens aan toe. Omdat eens een keer uit de geschiedenisboekjes te poetsen. Dat is toch vervelend. Vier finales spelen, allemaal niet winnen. Toornstra, de ridder. Dat is een aardige combinatie als Utrecht aanvalt. Maar Heids eerder bij de bal is dan de ridder. Bovendien Heids volgens mij wel doorhad waar de bal van Toornstra weer terecht zou komen. En de ridder niet. Want die stond met zijn rug naar de man van de paas toe. Liep het strafselgebied in op goed geluk. Dat kan je bij Toornstra best doen trouwens. Want de bal komt meestal op maat. Maar nu zit Heids, de verdediger, er dus net tussen. Die is nu weer aan de bal trouwens. De klok gaat naar 43 minuten. De stand is dus 1-0 in het voordeel van de NEC. Dat maar probeert om nu zoveel mogelijk de bal in het bezit te houden in de wetenschap. Dat dan in ieder geval de voorsprong mee de kleedkamer in kan. Van Eijden, Heids, Breed, Heids. Van Eijden, Breed. Van Eijden, Heids, Breed. Heids naar Jansje die zich even heeft laten zakken vanaf de linkervleugel. Nu zegt de ridder ben ik het zat en geeft hij het teken om druk te zetten. En dan loopt hij zelf door. Komt er ogenblikkelijk een diepe bal van NEC. Zo, daar is vrij makkelijk onder uitgespeeld. De bal komt bij Hemline terecht aan de rechterkant van het veld. Alsof ze er in Nijmegen op hebben gewacht op die manier. Dan moet de een vervolg krijgen via de rechterzijde. Waar ook Vermel zich weer heeft gemeld. En in afwachting van een voorzet die er niet komt. Nu drie, vier mensen van NEC zich in het strafschopgebied van Utrecht laten zien. Maar de aanval is eigenlijk nog steeds aan de gang op de rechtervleugel. vleugel. Balletje breed, balletje terug. Nu het strafschopgebied in via Vermeil. Maar dan heeft hij eigenlijk net geen contact met hemlijn die zich wel ophoudt. Laten we zeggen, op de punt van het strafschopgebied, de bal ook wel langs ziet zoeven. Of misschien hoort hij het alleen maar. Maar de bal is op het moment dat hij zijn ogen open doet... in de handen gekomen van Robin Ruiter. En zo mag de doelman van Utrecht die dus een eh, nou ja, hoofdrol toch speelde... in de laatste vijf, zes minuten een doeltrap gaan verzorgen. Die komt bij Marquiet. Marquiet Sirota... Nog wat onwennig lijkt het. De Australië lang geblesseerd geweest natuurlijk met uh, grote problemen aan de knie. Nu zit er in ieder geval voorbij. Comboy heeft inmiddels de bal van NEC, Geeft een voorzet. De bal is net te scherp. De voorzet was echt zo gek nog niet vanaf de linkerkant. Had in de buurt moeten komen van Rex. De laten we zeggen, schaduwspit van de NEC. De man die in de rug moet opereren van Higden. Higden liet zich even zakken. Rex loopt de diepte in. Maar kan dit niet meer belopen. De bal rolt over de achterlijn zelfs. En dan komt er een doelschop voor F.C. Utrecht via... Robin Ruiter. Half minuutje nog te gaan in deze eerste helft. Ik kan me niet voorstellen dat uh, de scheidsrechter van Siegem. die nog niet al te veel moeite heeft. met dit duel tot nu toe. er echt veel extra tijd uh, bij gaat tellen. Markiet heeft de bal voor Utrecht. Als het nu dus snel gaat. krijgt Utrecht nog een kans. Goed 1-2 met Sorota. Markiet verslikt zich dan in de bal. vecht zich wel langs de eerste van de NEC. die die tegenkomt. Heids. maar niet langs de tweede. Kolwijk. NEC neemt over. Higden heeft veel tijd nodig. met de controle. Laat zich door Ayoub van de bal zetten. Met een gelukje komt NEC toch nog aan aanvallen toe. Dan denk ik dat Van der Maren een overtreding maakt met hemlijn. Er wordt niet voor Verfloten. Daar wordt toch voor gefloten. Ik denk dat Van Sigam even veronderstelde dat er wel voordeel kon zijn. Nee, hij fluit voor mij niet voor de overtreding. Hij fluit gewoon voor rust. Ja, kan ook. Als het tijd is, is het tijd. 1-0 voor NEC. Halverwege, uh, zoals gezegd, NEC was beter en gevaarlijker. Er is weinig aangestolen. Vermel, de enige die scoorde. Nou, dan moeten ze dus ongeveer ook afgelopen zijn met Frank Wieland nu. Ja, dat is het ook inderdaad. Geen extra tijd, want 5-1. Ja, dan kun je leuk drie minuten erbij doen vanwege alle wisseltjes die we hebben gezien. De scheidsrechter heeft ook wel door dat dat bijzonder weinig effect heeft. En die van Kuik meegereisd zijn allemaal naar Zwolle. Die hebben er toch wel aardig naar hun zin, want ze hebben een doelpuntje gezien. Ze hebben hun helden kunnen toejuichen in de hoop dat ze de halve finale zouden halen. Al was die hoop heel snel vervlogen. En is het uiteindelijk 5-1 geworden voor Peck Zwolle. Dat dus voor de tweede keer op rij de halve finale haalt in de KNVB-beker. Vorig jaar ten koste. Uh, van Heracles. En toen eruit in de halve finale tegen PSV. Wie ze dit jaar gaan treffen in die halve finale, dat is nog even afwachten. De loting is namelijk na de klassieker in deze kwartfinale. Maar daar kunnen ze bij Pek vandaag rustig in het spelershuis naar gaan zitten. Kijken als ze er zin in hebben met z'n allen. Want uh, Pek is door. Ten koste van de amateurs, de laatst overgebleven amateurs in de KNVB. JVC Kuik werkt met 5-1 verslagen. Dit is Radio 1. Het is iets over half negen, Freddy Fontijn. Premier Rutte heeft in Davos in Zwitserland een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Hij twitterde zelf een foto van die ontmoeting. Rutte heeft bij Iran erop aangedrongen dat ze meedoen met de internationale afspraken... die een einde moeten maken aan het regime van de Syrische president Assad. Delegaties van de strijdende partijen in Syrië gaan vrijdag verder praten over een einde aan de oorlog.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 De Israëlische Veiligheidsdienst heeft drie mannen opgepakt die van plan zouden zijn geweest een aanslag te plegen op de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv en op een conferentiecentrum in Jeruzalem. Daarna zouden ze de reddingswerkers met een autobom om het leven brengen. Dat meldde persbureau AP in een Israëlische krant. En de provincie Overijssel wil waterbedrijf Vitens dwingen om weer samen te werken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Er is een motie aangenomen voor een extra aandeelhoudersvergadering waarin samenwerking moet worden afgedwongen. Een vergelijkbare motie werd in de provincie Gelderland verworpen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 NOS langs de lijn. 10 minuten duurt het nog en dan begint Ajax Feyenoord in de kwartfinale... van het KNVB-bekenternooi in de Arena, de Klassieker. Daarvoor gaan we even met Jan Roels praten, altijd plezierig. Ja, Jan. Ook over een klassieker. Uh, ook over een klassieker, ja, mooi, kom he? ik straks op terug, ja ik ja. zei het al. Uh, die Australian open na ja. het ongeveer zijn ontknoping kunnen we wel ja. zeggen. Uh, laatste kwartfinales vandaag. Ja. Federer won in uh, vier sets van ja. Andy Murray. Van, wedstrijd, uh, wedstrijd van de dag. Hè? Ja, of wedstrijd of day, van de dag. Absoluut. Hij Vederen. begon enorm sterker, ja. als zo vaak eigenlijk. dit toernooi, Ja, hè? hij speelt natuurlijk een heel goed toernooi. Hè? Edberg dus de nieuwe coach, de nieuwe record. is al veel over gezegd, ook, ook hier in de uitzending. Hij kan daar mee snelheid mee geven met zijn service. Hij, hij, kiest, hij kiest het net, hij kiest de aanval. Ook weer tegen Murray, vooral in die eerste set. Die wint hij met 6-3. Hij had, had daar een goede break. Murray toch altijd een beetje een slow starter, Zeg men. Uh, had geen antwoord toch ook op, op die goede opslag van, van Federer. Had ook geen breakkansen. En Murray ja, uh, zocht dat ritme. Uh, probeerde pasings te spelen. Maar, maar Federer weer heel attent aan het net. Wint die eerste set. Dan krijg je de tweede set. Daar breekt op een gegeven moment Federer opnieuw. Dan voel je toch wel de druk toenemen van Murray. Federer wat meer vanuit het achterveld komt, wat minder initiatief nemen. Uiteindelijk wint hij wel die tweede set. Dan komt de derde set, heel spannend. Komt hij voor met uh, 5-4 en denk je, nu gaat hij het uit. Federer, Dat dacht iedereen, Federer, Federer ja. ja. En dan levert hij zijn opslag in. En dan voel je gewoon, als je die wedstrijd zit te kijken... van hé, hey, wat gaat er nu gebeuren? Murray, knokker altijd goed vanuit achterstand terugkomen. Uh -huh. uh, dan komt er een tiebreak. In die tiebreak heeft hij twee matchpoints. 6-4. Dan denk je, nou, benut hij het nu? Weer niet. Dus dat kun je als kritiekpuntje aan Vedere richten. dat zal hij ongetwijfeld over hebben met Stefan Edberg. Wat deed je op die beslissende momenten? Toen ging je toch weer de sliceback aan spelen. Wat minder initiatief. Dat zei hij ook na afloop. Wat voorzichtiger. Ja, hij ging wat voorzichtiger spelen. En dat zal hij nodig hebben, want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Dat zal hij nodig hebben om toch dat aanvallende te blijven spelen. Ook op de moeilijke momenten tegen Nadal. Om van Nadal te kunnen winnen in de halve finale Maar dat was een heel mooi moment eigenlijk in die derde set. Die levert hij in in de, in de tiebreak tegen Murray uiteindelijk. En dan denk je, ja, die vierde set, hoe herstelt hij mentaal? Want je bent bijna aan het diner s'avonds... Uh, als je dus twee matchpoints hebt in die tiebreak derde set. Dan ben je met je gedachten al een beetje bij. Ook de toppers, dat moest hij uitblokken. Dat zei hij ook na afloop. Dat moest hij uit zijn hoofd zetten. Hij moest weer aan de bak in die vierde set. En die wint hij uiteindelijk met 6-3. Een magistrale wedstrijd. Ja. Even over dat racket, dat blijft maar in ja. mijn hoofd zitten. Is, denk je dat het ook te maken heeft mm -hmm. met het feit dat hij voelt van ik word ouder spieren worden besvien. Nou, dat dat een heel klein is, beetje minder. En daar moet ik ergens mee compenseren. Dat is het verhaal geweest. Dat hij wat minder snel was. Hè? Dat hij, dat hij uh, wat minder rijkwijde zou hebben. Maar ja, hij zegt uh, uh, het, het rekken doet mij niet hollen. Ik moet zelf blijven bewegen. En als je hem nou vanmiddag zag. Wat was het? Ja, vanochtend. Ik vond hem super bewegen. Uh, stond vaak heel goed voor de bal. Uh, ik vind hem gewoon in topvorm. Fysiek ook in topvorm. Daar heeft hij ook hard aan gewerkt. En nu kan hij dus gaan sleutelen en tactisch gaan nadenken. Dat zal hij ook zeker gaan doen met Edberg. En met Severin Luthi, zijn, zijn, zijn tweede coach eigenlijk. De Devesco-captain van Zwitserland. Gaan nadenken over hoe te spelen tegen, tegen Rafael Nadal. Ja, um, um, ja, dan de, laten we eens even hebben over de klassieker, hè? Yeah, over, mooi, hè? Federer neemt het op in de finale tegen Rafael Nadal. Uh, je zei het al hierover, zei je Federer trouwens het volgende. Ja, yeah, I'm looking forward to it. Um, I'm sure it's going to be a good match. It's going to be tough. It's going zijn. be uh, brutal and all these things. So um, I, got, I got a day off, you know, and I'm looking forward to tonight to giving my team a high five and. Uh, Sort of then I start preparing against Rafa. I mean, we've had some epics over the years and uh, he's he's had an amazing comeback last year. I mean, couldn't have probably dreamt of a better better season for him last year after seven months uh, being out with his injury. So it's great to see him back. I hope also Andy stays healthy and then I hope we can slug it out, out here um, in a couple of days. I'm looking forward to it. Ja, Federer uh, zegt dat hij uitkijkt naar de ontmoeting met Nadal. Um, hij verwacht een zware wedstrijd. Hij heeft morgen een rustdag om zich daarop voor te bereiden. Hij refereerde ook aan de geweldige comeback die Nadal vorig jaar maakte. Naar aanleiding van die uh, blessure natuurlijk. Nadal bereikte de laatste vier in Australië ook door met vier sets te winnen. Ja. Van uh, Dimitrov. Dimitrov. Grigor Dimitrov, de, de Bulgaar. Ja, ook N mooie hij, wedstrijd hij was lastig, hoor. Uh, ja, had het heel lastig. had je dat hij, verwacht? Hij verliest, nou ja... Of onderschatten um, we dan Dimitrov? Dat kan ook ja, nou, Dimitrov, Dit is al wel aardig. Dat is ook al vaker gezegd. De baby Federer wordt hij helemaal gek van. Want zo wordt hij ook in het circuit genoemd door zijn collega's. Omdat hij ook een enkelbandig, enkelhandige backhand heeft. Uh, een beetje de stijl van Federer. Hij heeft een goede opslag. Uh, sloeg in totaal 16 aces tegen Nadal. Uiteindelijk was dat niet genoeg. Maar hij speelde een hele goede eerste set. Speelt hij een tiebreak in de tweede set. Die verliest hij. Heeft hij drie setpoints in de derde set die verliest hij uiteindelijk ook in een tiebreak. Dat was heel close. Nadal zei ook... Hè, dat hij die, die setpoints dus niet wist te benutten. Dimitrov, I was lucky, zoals hij dat dan kan zeggen. Want als hij die derde set had verloren... dan was het toch wel een lastig verhaal geworden voor Nadal. Maar Nadal wint die tiebreak in de derde set. En dan weet je dat het gedaan is met Dimitrov... die fysiek toch niet al te sterk is. Nog jong is, 22 jaar. He, zijn eerste Grand Slam kwartfinale. Maar uh, ja, Nadal staat er toch weer op het moment dat het moet. Zorgelijk is toch wel die blaar. Ik weet niet of je hem hebt gezien op ja, tv. Hij heeft een blaar op zijn linkerhand. Ja. Dat is natuurlijk ingetaapt. Dat is afgetaped. En uh, als er iemand niet moppert over blessures is het Nadal wel. Als er iemand nooit pijn wil voelen tijdens een wedstrijd is het Nadal. Met op zijn hand ook helemaal open. Maar uh, ja, uh, hij heeft toch wel een beetje last. Zei hij vooral bij het serveren. Dan heeft hij het gevoel als hij wil accelereren. Hè, dus als hij die, die, die, die recordbeweging wil maken naar zijn nek. Als hij wil accelereren met zijn arm dat hij het gevoel dat zijn record uit zijn hand glipt. Hij had ook, um, moet ik even kijken, voor zijn doen veel, veel dubbele fouten. Zeven in die vier sets. Hij had ook, vond ik, veel onnodige fouten. 47 tegenover 42 winners. Oh. Het was niet zijn topwedstrijd. Dus als Federer vrijdagochtend, half tien, live op Nederland 1... commentaar, collega Mark Brasser... als Federer in topvorm is... Uh, en Nadal heeft die, die wat zwakker moment. En Nadal kan Federer niet vastzetten in zijn backhandhoek hoek. Met die topspin slagen naar die back toe. Enkelhandige bekend, is dan heel moeilijk. Omdat het raakpunt zo hoog is. Dan geef ik Federer wel een kans. Dan geef ik Federer dit keer wel een kans. Ook al gaat het om drie gewonnen sets. Ja. Nou, We gaan het zien. Half tien zei je. We Vrijdag. En uh, morgen uh, hebben we uh, de andere halve finale. Heel kort nog. Ook live op Nederland 1 te zien, half tien Thomas Berdich tegen Stanislas Wawrinka. Dankjewel. Want we moeten over een paar minuten naar uh, de klassieken, dat begrijp je ook. Uh, ook voor de trainers, Ronald Koelman van Feyenoord en Frank de Boer van Ajax uiteraard een bijzondere wedstrijd. Het is fijn het blijft een speciale wedstrijd. Daarnaast, uh, volgens mij zijn er alweer 50.000 uh, kaarten verkocht. Dus uh, ja, een geweldige sfeer verwacht ik. Uh, in de arena? Nou ja, ongeacht een situatie kijk je altijd uit naar dit soort wedstrijden. Ajax fijn Feyenoord, Feyenoord, Ajax. En het gaat om een beker winnen uiteindelijk. En, uh... ja, de, de gewoon, alles eromheen. De sporters zijn er vaak al twee weken of drie weken mee bezig. En dan gaan we ons weer zo goed mogelijk op voorbereiden. En, uh... ja, het blijft iets speciaals. Je weet hoe belangrijk dat is voor jezelf, maar ook voor de club. <lacht> het is toch een prestige duel vaak. Ja, dat gevoel, dat zweep je op en uh, ja, dat maakt het ook leuk, dit zo wedstrijd. Alleen, ja, da daarin, in zo'n wedstrijd in Amsterdam moet je ook die bravour hebben... En, uh... Maar daar, daar heb ik al vertrouwen in. Ja, Dat zei Koeman eerder ook al via Twitter dat hij er alle vertrouwen in had uh, gisteren. Uh, hij zei met name dat de winnaar van vanavond de finale van de KNVW-beker gaat halen. En misschien zelfs de beker wel gaat winnen. We gaan het zien. Het klinkt in ieder geval sfeervol in de Amsterdam Arena. Waar Ajax tegen Feyenoord gaat spelen. Voor u zitten klaar, ongetwijfeld, Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. Veel plezier. Dankjewel, hoe wordt jij ook. Het is inderdaad vlak voor het begin van de wedstrijd een volle kuip. Maar zoals ik al eerder zei, helaas geen Feyenoord supporters. zou toch mooi zijn als het wel weer eens zou kunnen. Want dat hoort er gewoon bij dat als de ene ploeg scoort dat het ene deel van het publiek juicht. En als de andere ploeg scoort dat er ook nog gejuicht wordt. En misschien doen wij dat dan wel om een beetje tegenwicht te geven. Tegen de ongeveer 50.000 Ajaxieden die hier in de arena zitten. Om te kijken naar de wedstrijd tussen Ajax. Ajax en Feyenoord. Laatste keer dat beide ploegen in de KNVB beker tegen elkaar uitkwamen was een finale. En die ging nog wel over twee wedstrijden. En dat had allemaal met het publiek te maken. Want er werd een wedstrijd in Amsterdam gespeeld en een wedstrijd in Rotterdam. In Amsterdam werd het 2-0 voor Ajax. De finale van 2010. En in Rotterdam werd het maar liefst 4-1 voor Ajax. Dus was Ajax de grote winnaar. Maar onderling hebben ze 13 keer tegen elkaar gespeeld. Is het uh, zeg maar gelijk. Want beide zes keer gewonnen. En één keer is het gelijk geweest. Ajax, ik heb het al eerder gezegd. Met vier uh, zeg maar veranderingen ten opzichte van de basiself. van afgelopen zondag. Kenneth Vermeer in plaats van Sillissen. Duarte in plaats van Serrero. Kirkic in plaats van Siktorson. En Denswil in plaats van En Bij Feyenoord geen Ruud Vormaar. Maar dat wisten we. Die is geblesseerd. Stefan de Vrij geschorst voor hem speelt. De jongens Sven van Beek als centrale verdediger naast Joris Mathijssen. Wordt eigenlijk altijd opgeroepen. Sven van Beek in grote wedstrijden. De debuteerde vorig jaar in Feyenoord 1 in de kwartfinale tegen PSV. Ook al een bekerwedstrijd. En mocht eerder dit jaar al opdraven als centrale verdediger tegen PSV. Was die rechtsback vorig jaar als centrale verdediger in de wedstrijd tegen Ajax. Hier in de arena die met 2-1 verloren ging. Toen ook als vervanger van de geschorste Stefan de Vrij. Die een week eerder twee keer geel en dus rood had gekregen tegen FC Twente. De scheidsrechter is Kevin Blom. Hij wacht tot het clublied voorbij is en uh, dan uh, kunnen we beginnen aan deze wedstrijd. Nou, dat clublied wordt, uh, u hoort het, vakkundig uh, van kant gemaakt. En dan uh, rolt de bal in de Amsterdam Arena tot de laatste plaats gevuld. Ik heb niets gehoord over uh, ongeregeldheden die toch waren aangekondigd. Dus kunnen we ons volledig op het voetbal concentreren. Ajax heeft afgetrapt en heeft uh, de bal kortstondig wat nu ingeleverd bij Klaasie. Maar Klaasie is hem ook weer kwijt en kan Ajax overnemen via de Denswil centraal achterin spelend. In plaats van Mooisander speelt de bal naar Boylissen. Links centraal achterin dus Denswil. Rechts centraal achterin. De man die nu de bal heeft voor Ajax. Uh, Joel Veldman die zeg maar meter of vijf voor de middenlijn staat. En de bal weer breed geeft nu naar David Blind. Die de bal is komen ophalen. Uh, ja het is uh, natuurlijk een uh, hele leuke wedstrijd vooraf. Een klassieker. De echte klassieker. Omdat uh, de winnaar naar de halve finale gaat. En een uh, goede kans heeft om de beker te gaan winnen. Uh, balbezit voor Feyenoord. Omdat Klaasie de bal heeft uh, afgepikt. Van uh, zijn tegenstander Pelle voor het eerst balbezit heeft. En hem speelt op Lex Immers. Lex Immers krijgt uh, gek genoeg nog de tijd. Ook onder meer van Deli Blind om die bal aan te nemen. Te geven aan Klaasie. Die dan voor de eerste keer misschien wel de man in vorm. Een van de vele mensen bij Feyenoord in vorm Ruben Schaken probeert te vinden. Aan de linkerkant, dat mislukt. Boyles is ertussen. Ajax heeft nu de bal via Densweel. Ja, beide ploegen natuurlijk in een, ja, in een gevoel van uitstekend. PSV werd hier verslagen in de Amsterdam-Arena met 1-0. Dat gebeurde afgelopen zondag toen Feyenoord om half 3 in Utrecht speelde en daar met 5-2 wonnen. Ook al een uitstekend gevoel overhield aan deze wedstrijd. Beide dus handen wrijvend uitgekeken naar het duel vanavond in deze Amsterdam-Arena. Bal bezit voor Denswil die eigenlijk geen afspelmogelijkheid vindt. En uiteindelijk de bal naar Boris wil spelen, maar hem speelt in de voeten aan Feyenoords-rechterkant van Deryl Jammaat maar even terug op Erwin Mulder. De betrouwbare goede keeper van Feyenoord. Die toch uh, zijn plekje duidelijk heeft uh, gevonden. Waren toch nog ja, zeg maar vorig jaar nog wel wat uh, twijfels over deze keeper. Maar Mulder is uh, echt een hele betrouwbare sluitpost. Ook bezig aan een goede periode in zijn carrière. Ajax in balbezit. Uh, probeert een steekballetje binnendoor te geven door Arten. Lukt niet. Maar het uh, overnemen van de bal is alweer voor Ajax via Deli Blind en Joel Veldman. Joel Veldman speelt het maar weer eens breed naar uh, Dentsville. Ja, Frank de Boer heeft de mening dat iedereen die het goed doet mag spelen. Ik heb het idee dat iedereen mag spelen bij Ajax. Behalve Van de horen die toch voor 4 miljoen is overgekomen van uh, FC Utrecht. Maar uh, hoe hij ook traint, wat hij ook doet. Hij zal het moeten doen in de wedstrijden van uh, jong Ajax. En uh, zit dus hier ergens op de tribune. Ajax levert in en Pelle heeft de bal rond de middenlijn. En kijk eens soms zich heen, zou kiezen voor Boetius. Die weg is aan de linkerkant. Boetius neemt aan richting de achterlijn. Nu moet er een voorzet komen van Boetius. Die komt... Maar wordt uiteindelijk uit het 5-meter gebied weggeroeid door Veldman. Dan brengt Bruno Martens Indy de bal nog terug richting het Stasopgebied. Daar waar Van Rijn staat, waar Pellen staat. Waarbij de gaan onder de bal door. En het balcontact was er heel even voor Kenneth van Meer. Nu dus tegenwoordig de stand-in van de eerste keus Jasper Sensen. Geen gevaar dus voor Feyenoord. 0-0 na drie minuten. Veldman brengt de bal op een, uh, oud, een meter of vijf voor de middenlijn in. Speelt de bal dan breed naar Denswil, naar de linkerkant. Denswil helemaal naar de linkerkant, naar de linksback, naar Boilersen. Maar tempo ligt laag bij Ajax. Zoals ze dat ook afgelopen zondag in de eerste helft tegen PSV hadden. En toen. Uh, was het eigenlijk een klein wonder dat PSV niet twee, drie keer had gescoord in de eerste helft? In de tweede helft was eigenlijk wel veel beter. Omdat toen ook het tempo iets omhoog ging. Wat is ondertussen over de zijlijn gegaan? Mag gegooid gaan worden door Van Rijn. Van Rijn die uh, op Veldman gooide. En uh, die speelt hem dan weer naar Denswil. Maar. Het is statisch bij Ajax. Het staat stil. Davy Klaassen komt in beweging. Wordt in de voet aangespeeld. Speelt hem terug op Denswil. En Denswil met een iets langere plaats naar de rechterkant. Naar Van Rijn. De bek staan diep. Borlissen en Van Rijn ook in dit geval. Maar Van Rijn wordt wel teruggedrongen nu door Boetius. Dat is toch zoals Ajax graag wil spelen. Maar wat fijn dat hij in deze beginfase doet. Als bezoekende ploeg de linies heel kort op elkaar houden. Het speelveld klein waardoor er bij Ajax nauwkeurigheid en snelheid gewenst is. En dat ontbreekt tot nu toe. Dus Feyenoord doet het in verdedigend opzicht goed. En zal zeker in die beginfase de deur niet wagen wij openzetten open En loeren op momentjes in de omschakeling. En dat kan natuurlijk met de snelle schaken, de snelle Boetius en de balvaste pellen. Zijn dat ingrediënten om van te watertanden. Na vier minuten is het nog 0-0. Als Bruno Martens Indi mag gaan ingooien, dat doet hij richting Boetius. Helemaal teruggezakt richting eigen helft. Lange bal vervolgens van de centrale verdediger. Komt bij Schaken, maar die wordt opgesloten tussen drie, vier man in. Maar krijgt hem toch bij Graziano Pelle. En Pelle geeft de bal de diepte in. Richting Boetius. Boetius kan hierbij komen. Het is Schaken, overigens die daar liep. Die er net niet bij kan komen, omdat Vermeer goed uit zijn doel komt. De bal over de zijlijn speelt en nu wel Boetius die de bal mag gaan gooien. Dat is een goed paasje van Pelle richting Schaken. En uh, jammer voor Schaken, die uh, ook goed bezig is de laatste tijd. dat hij hem uh, niet onder controle kon krijgen. Dat het net iets te hard was. Ondertussen hoorden we een fluitconcert: eerst uh, was het fluitje van de Blom en daarna van het publiek. Want Feyenoord tegen vrije trap mee is snel genomen. Komt bij Sven van Beek. Sven van Beek steekt de middenlijn over door de as van het veld. Pelle komt uitzakken, wil hem wel hebben in de voeten, wil hem altijd hebben. Van Beek twijfelt wat en kiest vervolgens eigenlijk voor de slechtste optie. Schaken, maar herstelt wel het balbezit. Zei het ook weer voor even. Want uiteindelijk jagen van Immers, maar Ayers speelt de bal wel rond. En dan geeft Feyenoord ruimte weg. En is ja, Feyenoord heel onzorgvuldig, of Ayers heel onzorgvuldig op het moment dat Victor Fischer eigenlijk uh, iemand moet wegsturen. Bojan Kierkic aan de linkerkant. Maar de bal in één keer over de zijlijn past. Ja, Kierkic kijkt ook even onder zijn schoenen, want die stond ook niet helemaal vast op zijn voeten. Ja, het is misschien wat glad op dit moment in de Amsterdam Arena. Veel mensen. Weinig, uh, weinig lucht boven het stadion. Het dak is dan weliswaar open, maar het is maar een klein gat. Dat betekent toch dat er een soort van douw over het veld komt... wat uh, het veld wat glad maakt. Lange bal van Erwin Mulder bij 0-0 stand. Pelle kop door en de man die ontvangt is Boëtjes. Boetjes terug op Pelle. Pelle probeert in de diepte te spelen. En daar is Vilena weg. Vilena gaat scoren. Villena over de keeper heen en dan gaat hij er inderdaad in. Het is 1-0 voor Feyenoord. En het is doodstil in de arena. Want Feyenoord scoort 1-0. Ik houd uh, in eerste instantie op uh, maar het kan ook nog zijn dat het laatste tikje door Boetius werd gegeven. In uh, ieder geval staat Feyenoord verrassend voor na 6,5 minuut spelen. En ik heb mezelf, ik heb het een keer eerder meegemaakt in een stadion waar geen publiek mocht zitten. Dat ik mezelf zo verschrikkelijk terughoorde. Maar hier in de arena met 50.000 man is het dood en doodstil. Want Feyenoord komt op voorsprong met 1-0. Het is uh, Immers die de paas geeft. In eerste instantie wilde Pellet dat al doen. Toen zat er nog een Ajax hier tussen. De bal komt voor de voeten van uh, Immers. En die paas naar de linkerkant. Waar dus die uh, snelle Filena ineens weg is bij de verdediging. De bal over Vermeer heen loopt. Ja, dan wordt het laatste tikje inderdaad nog door is gegeven. Die nog een uh, duel uitvecht met uh, Van Rijn. Beide speren op de doellijn af. En uh, ja, het is uh, inderdaad Boetius die de bal als allerlaatste raakt. Maar uh, natuurlijk ging men uh, ook naar uh, Ville naartoe om hem te feliciteren. Man die ook al scoorde tegen FC Utrecht. Uh, Boetius heeft uh, de goal op zijn naam. En zo komt uh, Feyenoord dus binnen 10 minuten op een 1-0 voorsprong. En uh, ja, legt de Arena heel even het zwijgen op. Zo, dat is een vreemde gewaarwording als er 50.000 man zitten. En het is dood en doodstil op het moment dat er een doelpunt werd gescoord. En ik heb nog om me heen gekeken of ik te Iemand, maar dat had hij beter ja, die niet kunnen die doen. En ik hoorde je buren links wel, volgens ja, mij. Ja, ja. Radio Raymond zit daar. Die, die waren wel toch uh, tevoren, inderdaad. Hoe is ja, mogelijk, ja. hè? Ja, die worden nu afgevoerd ja. <laughs> door de harde kerken. Goed, van Ajax. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Feyenoord weer een aanval. Een botsing uh, met Pelle en Immers. Die staan gelukkig weer op. En is het uh, balbezit voor Veldman. Voor Ajax, die de bal terugspeelt uh, op uh, keeper Vermeer. Ja, dat is natuurlijk wel triest voor zo'n Vermeer. Dan uh, mag hij een keer keeper. Krijgt hij binnen zes minuten een doelpunt om zijn oren. Maar goed, dat is het risico van een wedstrijd tegen een ploeg in vorm. Laten we wel zijn, want Feyenoord doet datgene waar ze de al weken mee bezig zijn, goed voetballen. En dat na het desastreuze begin van de competitie. Toen ze zelfs bijna onderaan stonden. En nu gewoon op die vierde plaats. Maar vier puntjes achter Ajax. En in de uh, bekerwedstrijd met 1-0 voor tegen datzelfde Ajax. Ja, het gekke is dat, en daar heeft uh, Koeman het nog wel met enige regelmaat over. Men is door de ondergrens gezakt tegen RKC. Die wedstrijd werd verloren met 1-0. Koeman was woest, want had niet meer verwacht dat dat zou gebeuren. Maar daarnaast de zaak in gang gezet. PSV, Heerenveen, Groningen, Peck en Utrecht werden dus op rij verstaan. Plagen. Aan de andere kant kun je zeggen, Ajax heeft ook wel zo'n imposante serie. Plus nog wat Europese successen achter de rug. Dus beide hebben dat goede gevoel wel. Maar bij Feyenoord gaat het, precies zoals Koeman verwachtte. In eerste instantie vooral profiteren van die snelle buitenspelers. Continu die bal eigenlijk in de omschakeling achter die laatste linie leggen. En dan maar kijken wat er wat van komt. Nou, dat is dus een keer gevaarlijk geweest en dat heeft tot een goal geleid. Ajax moet antwoorden. Het balbezit is voor Denswil, die de middenlijn oversteekt. Een meter of 3-4. dan Klaas die tegenkomt eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. ziet. En dan maar weer teruggaat naar, de, naar uh, Veldman. Veldman in de middencirkel kijkt om zich heen. Maar het staat stil bij Ajax. Het staat gewoon stil. En dan kan er alleen nog maar gepaasd worden naar mensen dichtbij. Denswil. Denswil speelt de bal dan naar Kierkic. Die helemaal vanuit de spits de ballen komen ophalen. En nu de bal heeft uh, gegeven aan Duarte. Duarte draait, maar moet weer terug naar Denswil. En Denswil bal naar buiten. naar Nic uh, Nicolai Boyderson. Boyderson uh, via uh, Denswil weer. En, uh, uh -huh. Kirkits die uh, vraagt. Die krijgt hem ook. Gaat een 1-2'tje aan. Met Klaassen. Nee, niet met Klaassen. Maar gaat wel alleen richting de keeper. Maar dan goed verdedigd door twee man, waaronder Lex Immers. En Joris Matthijssen gaat de bal wel over de achterlijn. Ten koste van de hoekschop. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Ajax. Daar dankt Lasse Schön eigenlijk zijn basisplaats aan. Natuurlijk, hij voetbalt goed. Maar als er een keuze gemaakt moet worden, kijkt men ook naar zijn spelhervattingen uh, en zijn voorzetten. Nou ja, tegen PSV was die voorzet dodelijk. Nu staat de Deen klaar voor een corner vanaf de linkerkant. Die bij de penalty. Die stip wordt weggekopt door Lex Immers. Verlengd wordt door Martens Indy. Teruggebracht door Blind. En uiteindelijk door uh, Matthijssen. Definitief weggewerkt. Uh, Tenminste, zo leek het. Boetius leidt weer balverlies. Waardoor Ajax overneemt. Maar Ajax doet dat wel met Veldman. Die op de middenlijn eigenlijk heel simpel even Filena wil uitspelen. Maar dat staat uh, de jonge Feyenoord middenvelder weer niet toe. En dan is uh, Feyenoord weer in positie. En Ajax weer waar het al eerder begon in deze wedstrijd. Bij de centrale verdedigers. In dit geval Veldman die moet oppassen. Want daar is Pelle alweer. Maar hij speelt een breed naar uh, Dentsville heeft de bal aangenomen en kijkt naar links. Ziet daar Boylussen, die alweer een tijdje de vaste linksbek is... sinds Blind zo goed op het middenveld speelt. De bal gaat naar de buitenkant, naar Kierkic. Boja Kierkic trekt naar binnen. Hij speelt de bal op Duarte. Duarte, rand op gebied, Hij probeert te kaatsen... maar dat lukt niet met Fischer. En dan kan Feyenoord overnemen. En eventueel counteren waren het niet... dat Deli Blind daar uitstekend tussen zit. En de bal weer heeft overgenomen voor Ajax. Ja, Ajax gooit ook wat kolen op het vuur. Zet een tandje bij. Is in elk geval wat agressiever in de duels daar waar... Feyenoord eigenlijk in het begin een vrijbrief had om te combineren en om duels te winnen. Doet nu Ajax ook in dat vlak mee in deze wedstrijd. En heeft Schöne de bal aan de rechterkant. Halfwege de helft van Feyenoord blind aangespeeld. In de as draait even om zijn eigen as. En speelt hem dan maar weer terug naar Veldman. Wat dat Feyenoord onverminderd doet is dat speelveld klein houden. Lange bal dan maar van Veldman op de opkomende Boylissen. Kan hij hem binnen houden helemaal bij de achterlijn? Nee kan hij niet. Ook slim opgehouden daar door Del Janmaat. En Erwin Mulder mag dus de doeltrap gaan nemen. Even leek het erop dat Erwin Mulder misschien deze wedstrijd wel moest missen. Raakte uh, geblesseerd in een duel met Duplan. Afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Utrecht. Duplan ligt er een paar weken uit. Mulder is weer oksel fit. Zodat hij ook al in de winterstop uitgeleed in de badkamer. En een middenhandsbeentje brak. Maar daar is niets meer van te merken. Mulder zwaait nu met die voorheen gekwetste hand. Dat iedereen weg mag. En dat hij een lange bal gaat loslaten richting de helft van Ajax. De volle arena is aan het bijkomen van de 1-0 achterstand. En nu gaat de bal de diepte in richting Schaak en Boilersen. En het is Boylesen die de bal terugspeelt. Maar ook een vrije trap meekrijgt omdat Schaak een overtreding maakt op de linksback van Ajax. En dat is gezien door Kevin Blom. De scheidsrechter van vanavond die het volgens nog niet moeilijk heeft. Pelle moet de bal eventjes teruggeven. Doet dat meteen voordat hij een uitbrander krijgt van Blom. En dan is het Ajax dat weer in de aanval gaat met Veldman bal naar buiten, naar Van Rijn. Van Rijn kijkt, uh, is om zich heen, loopt naar binnen, maar trekt dan toch maar weer naar buiten, richting Schöne. Schöne die de bal terugspeelt op uh, Veldman. En zo is het een beetje tikken, rondtikken, breien van Ajax en uh, zoeken naar een vrije man die nog niet echt gevonden is. De zitten alle verdedigers, die zijn uh, continu vrij. Hoewel nu Veldman bezoek krijgt van uh, Immers in de middencirkel, het moet naar uh, Denswil, die dan nog zijn beurt weer ja, een beetje vastgezet wordt door Pellen, waardoor hij eigenlijk ook niet anders kan dan zijwaarts spelen richting Boylissen. En zo speelt Ajax wel rond, maar doet dat eigenlijk continu met vier mensen. Drie verdedigers en blind, die worden daarbij betrokken. En Feyenoord kijkt ernaar. loopt soms wat gaatjes dicht, maar zorgt er ook van voor dat het achter pot en pot dicht blijft. Er moet dus iets verrassends gebeuren van de Amsterdamse kant. Wil Feyenoord er echt verontrust van raken. Van Rijn nu met de bal weer terug naar Dentsville. In de middencirkel gaat het weer naar Boylezen. Het is zoeken, zoeken, zoeken naar dat piepkleine gaatje dat er misschien wel is, maar wel even door Ajax gevonden moet worden. 13 minuten gespeeld. 1-0. Feyenoord leidt in de arena tegen Ajax. Balbezit voor Ajax. Doelpunt was van Boetius na een goede actie van Immers en van Vilena. Vilena die de bal over keeper Vermeer heen speelde. En Boetius die het laatste tikje gaf. De bal gaat de diepte in richting Schaken. Kan hij hierbij? Kan hij hem binnen houden? Ja, dat kan hij aan de rechterkant. En nu vraagt Pelle voor het doel. Daar gaat ook de bal naartoe. Die kant op. En Pelle kan net niet koppen. De, bal wordt, de afvallende bal wordt opgevangen door Boetius. Speelt hem naar Klaas. Klaas, Martens, En als Feyenoord eruit komt, dan zijn ze gevaarlijk. En dat is toch wel opvallend Ajax veel balbezit. Maar de gevaarlijke momenten zijn toch van de Rotterdammers. Sven van Beek op de middellijn. Gaat hem maar weer eens achter de laatste linie gooien. Martens Indi komt erop. Neemt de bal aan onder de voet. Heeft bezoek van Schöne. Die uiteraard met hem mee is gegaan. Boetius. Filena. Een soort rugby opstelling van Feyenoord. Nu steeds in de breedte spelen. Goeie combinatie. Uiteindelijk pellen Boetius. Dan schiet die bal door het strafsoepgebied heen. Aan de rechterkant opgepakt door Schaken. Teruggelegd op Janmaat. Janmaat sleept hem richting de eerste paal. Daar staat van Meer, Maar een goede combinatie. Op hoog tempo uitgevoerd. Nou, ontbrak wat, waardoor Kenneth Vermeer uiteindelijk de laatste is die de bal kan beroeren in deze aanval. Inmiddels alweer zijn verdedigers aan het werk heeft gezet. Dentsville blindzakt weer tussen Dentsville en Veldman in. De bek staan weer diep, oftewel Ajax gaat aanvallen in minuut 15 van deze wedstrijd. Bij een 1-0 voorsprong voor de Rotterdams. Balbezit voor Dentsville. Op de middellijn speelt hij de bal naar Boyles aan de linkerkant. En uh, Nee, het is uh, Fischer die uh, de bal heeft gekregen. En aan een lange solo begint. Een hele lange solo. Maar is een beetje in uh, gevecht met de bal. Raakt hem ook kwijt. En dan kan Vilena overnemen. En speelt hem op Schaken. Schaken even met uh, wat rust. En uh, speelt de bal dan weer naar voren. Als uh, Schaken.